Dan het weer bewolkt en in het westen enkele buien, ook overdag buien. En langs de kust mogelijk een stormachtige wind. Het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op één. Ja, een hele goede morgen. Vier uur geweest, dat is voor mij altijd het teken dat het morgen is. En uh, ja, voor u uh, dus ook, want u luistert naar mij. <laughs> nee hoor, gekheid. Maar ja, vier uur is altijd zo'n moment dat je denkt, van, ja, is het nou nog nacht of morgen? En ik heb dan zoiets van, in de discussies heb ik vaak in dit programma gehad. Vier uur is, zijn we halverwege het programma en dan is het gewoon ochtend. En dan gaan ook mensen alweer wakker worden om aan het werk te gaan... En ik ben heel benieuwd waarom mevrouw van Reewijk nog wakker is. Goedemorgen. Goedemorgen met mevrouw van Reewijk. Ja. We hebben het over spelletjes. Ja, en waarom maar ik eerst... wakker ben? Nou, ik ben ja. gewoon wakker geworden en dan luister ik oh. altijd op O'sje Radio. En dan hoopt u dan weer zo snel mogelijk in slaap te vallen? Nou ja, soms wel, soms niet. Maar ik vind het ligt eraan wat het onderwerp is en dan vind ik het interessant. En nou ben ik van al die spelletjes, hoor ik van alles en dan luister ik naar. Maar... Ik, heb, ik doe iets, en het is eigenlijk geen spel, maar ik leg legpuzzels. Oh, nou dat, ja, dat doe je meestal alleen. Dus misschien dat het daarom geen spel heet. Daarom geen spel heet, maar het is ontzettend leuk. Daar ben ik jaren terug mee begonnen. ben dus alleen. Ja. En... Uh... Ik ben niet zo'n mensen altijd de deur uitgaan. Overdag wel, maar s'avonds niet. En dan denk ik, oh, ik pak een legpuzzel nou. En dat, dat is werkelijk zo fijn. En dan zet ik een muziekje aan. En dan kan ik uren mee bezig zijn. Maar doet u dan echt duizend stukjes? Of 3000 stukjes? Soms 2000. Goedemorgen. En hoe lang bent u daar dan mee, mee bezig? Nou, dat is verschillend. Want ik heb overdag best een druk leven nog. Ja. Maar. Um, ja, ik leg het neer. Ik, ik heb geluk dat ik een grote kamer heb. En in die grote kamer heb ik een extra tafel neergezet. Dus ik kan erbij weglopen. Oké, okay, wat handig. Ja. En, en... en dat is echt, echt heel fijn om te doen. Je moet je concentreren. Je, je... Ik vergeet gewoon een heleboel dingen. Dan denk ik zo. Als ik. Ja. Je bent zo lekker bezig en dan zet ik een muziekje op en dan denk ik, oh wat is dit fijn. <laughs> en welke, wel, wat, wat speelt er dan het liefst? Speelt er dan schilderijen of vergezichten? Of... Nou, daar heb ik eigenlijk niet zoveel... Uh, het moet een beetje fleurig zijn, ik hou niet van die hele donkere. Nee. En ook niet met al die kleine poppetjes erop, dat vind ik ook niet leuk. <laughs> dat uit. wordt te moeilijk. <laughs> Nou, nee, niet te moeilijk. Ik wil juist hele moeilijke ja. hebben. Want ik vind lucht te fijn en een zee fijn. Oh, vreselijk. Daar ben je toch... Daar, bro, ik moet er niet aan denken. Ik heb het geduld er niet voor. Ja, ja maar dat dacht ik vroeger ook. En dat is allemaal maar, goed gekomen. Ja, dat, dat is zo mooi. Dan, je moet op de stukjes letten, op de vorm letten. Je bent zo geconcentreerd bezig. En je wordt er steeds handiger in. Ja, en dan lekker een kopje thee erbij. Zo is het. En dan drie, vier dagen en dan is die... Ja, nou, over drie jaar soms wel, soms niet. Lichter als ik overdag doe, ik het meestal niet, maar s'avonds wel. En dan soms overdag, als ik denk, oh, ben ze terug geweest? Nou, mag ik wel eens een uurtje puzzelen. Maar dat uurtje wordt meestal wat meer. Ja, veel langer, hè? Want dan wil je nog veel meer stukjes erbij leggen. Ja. Maar bent ja. u dan ook op jonge leeftijd begonnen met van die, stuk, met van die vier stukken puzzels? Want je begint natuurlijk um, als je heel jong bent, voor, voor drie jaar? Nee, nee hoor, zo, ik, ben, die... ik ben er niet jong mee begonnen. Okay. Ik ben er mee begonnen. Toen mijn man naar het verpleeghuis ging. Toen ik mooi zoveel verwerken, verwerken, verwerken. En toen ben ik eens naar de zolder gaan. Er lagen puzzels van de kinderen. En toen dacht ik, als ik dat nou eens doe, als ik dat nou eens doe, dan kan ik mijn gedachten ergens op zetten ja, en dat ja. ben ik gaan doen. Maar toen wilde ik het niet weten, want ik dacht dat het een beetje kinderachtig zou zijn. En toen kwam ik in de winkel, want ik wilde mezelf een mooie nieuwe puzzel kopen. En toen stond er een mevrouw die ik weer via de kerk kende. En toen zei ze, koop jij ook een puzzel? Ik zei ja, ik zeg jij dan ook ja. Maar toen kwam ik erachter, wat zij me vertelde, dat er heel veel mensen puzzelen. Ja. En dat wist ik helemaal niet. En vanaf die tijd, uh, nou ja, goed, praat ik er wel over. Maar ik merk het wel. <laughs> het klinkt als bijna ik... alsof het een verslaving is. Dan praat ik er wel over. Ja, <laughs> Bij de anonieme puzzelaars zit u. Ja, nou nee hoor, dat hoef ik nu niet meer te doen. Maar ik heb, ook een heel, <laughs> ja. ik heb puzzelplanken. Dat ja. vind ik heerlijk. Dat heeft iemand voor me gemaakt. Dus ik kan zo die plank ook wegleggen. Je moet oh, dat je is handig, beetje, ja. ja. Je moet niet op een tafel zitten dat de stukjes je in de weg liggen. Dat nee, is dat, dat is handig, want dan heb ik. Maar mijn vader is dan ook wel een beetje een puzzelaar. En je hebt nu ook van die matten. En dan kun je hem ja. zo op, oprollen of even wegleggen, want anders dan ligt het op een tafelkleed en dan moet ja. je het weer weghalen. Ja. Dus ja. dan, u, u, kan, u kunt hem ook gewoon weghalen? Ja, ik heb gewoon een grote plank, Ja, Of plank, hoe noem je zoiets? Een bord. En, en heeft u ook al een eigen puzzelklopje? Net zoals sommige mensen een klaverjasclubje nee. of breiklubje hebben? Nee, dat, dat heb niet. ik niet. Want ik merk toch dat er heel veel van mijn kennissen... graag in die televisiebuis hangen. Ja. En dan denk ik, nou ja, ze doen maar. Ik luister heel graag naar muziek. En dan, uh, ja goed, dat vind ik fijner dan televisie kijken. Dus dan puzzel ik. Ja, nou, zal ik dan nu weer eens even muziek uh, aanzetten voor u? Ik zou het maar doen. Nou, en ik goed. hoop dat er meer mensen zijn die graag puzzelen. Want nou, echt, vast het is wel. zo fijn. Anders, anders was er geen markt voor geweest. Dat is waar. Ja. <laughs> ja, dat is waar. Ja, toch? Nou, de ja. Wens, Mevrouw dan de wens ik kunnen een hele uh, mooie dag... En dankjewel. gaat u lekker slapen, en dan gaan wij luisteren naar de Maurice White met Stand By Me. Fijn, dankjewel. Oké, okay. dag. dag. Ja, en tot vijf uur hebben we muziek van onder andere Milo, Daryl Hall en John Oates, de Canals en Tim Knol. Blijf dus luisteren naar Radio 1. Dit is de nacht op 1. MUZIEK We see No, I won't be afraid I won't be afraid Just as long as you stand Stand by me in the sea uh. You know that I won't I won't cry Oh, I won't Won't share the tape Just as loud Oprichter van Earth, Wind Fire, Maurice White met zijn versie van Stand By Me. En laten we het vooral ook zijn versie laten. Goed, um, we hebben het over spelletjes gehad de voorgaande twee uren. En we gaan er nog steeds over door, want mevrouw Dontje die belde uit Leeuwarden. Hallo. Ja, hallo. Kunt u mij goed verstaan daar in het Verre Noorden? Nou, ja, zeker weten. Nou, gelukkig. Mevrouw Dontje, u speelt ook spelletjes. Nou... De laatste tijd niet zoveel meer, maar het uh, wordt steeds minder vanwege dat, ik, uh, dat mensen daar geen zin meer in hebben, oh, inderdaad. Omdat u te goed bent geworden? Nou, dat, uh, dat niet alleen, maar haha, ik wil niet opscheppen, maar <laughs> de mensen die hebben gewoon uh, spelletjes op de computer, hè, tegenwoordig. ja. En, uh, ja. Televisie kijken natuurlijk. Dat. Ik vind ik jammer, want ik ben gek op spelletjes. En, en wat speelt u dan? Speelde u nou, dan? Nou, graag en uh, Rummy Cup. En nou die kolonisten van Catan. Maar al die andere spelletjes die er voorbij gegaan zijn, die ken ik ook allemaal wel, ja. hoor. En het kolonisten van Catan, u, u, u, u klinkt redelijk op leeftijd, als ik het zo mag zeggen. Ja. Dat is best wel een nieuw spel. Ja, en ik vind het verschrikkelijk leuk. En hoe heeft u dat ja. dan leren kennen? Nou, door de kleinkinderen. Oh, wat grappig. Dus, want, want vaak zie je dat ouders of o, en opa en oma... Die, die leren aan kinderen of kleinkinderen spelletjes. Maar bij u is het precies andersom gegaan. Ja, nu wel, ja. En, en ik moest even van de technicus vragen... of u dan het bordspel speelt of het kaartspel? Het bordspel. Oké, okay. want dat vindt u gewoon leuker. Of heeft en wat u... ik ook nog de laatste tijd veel doe... dat is... Uh, uh, ja, hoe heet dat spel ook alweer? Dat komt uit Australië weg. Maar dat is wel voorbij gegaan, hoor. Ik weet het Skibbo. niet. Skibbo, Skibbo. ook, oké. Okay. Ja, dat, dat komt oorspronkelijk uit Australië weg. Oh, ja, dat weet ik dan weer niet. Daar ben ik niet zo in thuis, in het spel. Oh, dat is een kaartspel en dat is ook verschrikkelijk leuk. En dat, dat leer je kinderen ook heel makkelijk. Oké. Okay. Ik ga eens eventjes kijken, hoor. Skibbo, hoe dat eruit ziet. Oh, dat, is, dat, dat vind ik dan niet. En, en kunt u dat eens even kort uitleggen, de spelregels? Eh. Uh, ja, je krijgt uh, 25 kaarten. Die moet je omleggen. Gewoon uh, blind leggen, zeg ja. maar. Op een stapeltje. En dan heb je er vijf in je handen. Dus dan draai je steeds één kaart om. En dan uh, moet je dat op tafel leggen. er zijn vier, uh, vier op vier stapeltjes. Oké. Okay. En wie wint er uiteindelijk? Met degene die de eerste kaarten kwijt is. Oh, je kaarten kwijt en dan... Uh... Ja, en er zit een soort joker bij een stuk of vier heb je er in het spel. Oké. Okay. En dat kan je ook met z'n tweeën doen, maar ook met z'n vieren. Maar niet meer, dan, dan is het niet leuk meer. En dat speelde u heel vaak? Wachten. Dat speelde we heel vaak? Ja, dat vind ik ook heel erg leuk. Maar nee, ik heb nu geen, ik heb, ik heb geen spelletjesmensen bijna meer. Nee, dat is wel jammer, maar die kleinkinderen die, die willen niet meer uh, spelletjes nou, doen. Nou, ja, die, die, die zitten er ook al veel achter de computer, hoor. Ja, nee, dat is jammer. Dan moeten ja. ze maar gewoon eens vandaan, achter vandaan halen en zeggen dat het tijd is om een spel te doen met oma. Ja, precies. Ja, toch? Maar het viel me op dat het spel niet uh, langsgekomen was. Nee. Ik denk, nou, ik bel nooit. Ik denk, nou, ik bel nou want ik luister wel altijd naar Radio 1. Ja. Ik vind het geweldig. En nu vond u het tijd om een keer te bellen? Ja, en ik kon niet slapen. Ik denk, ik ga mijn bed uit en uh, ik denk, ik doe de radio maar weer aan. ja. Nou, ik zeg uh, dat, dat, dat u maar eens tegen de kleinkinderen moet zeggen dat, uh, dat Beppe een keer uh, wil uh, een spelletje <laughs> Beppe, <ja>. wil doen. <laughs> nou, dat is goed. In ja? ieder geval, uh, nou, misschien zijn er nog meer mensen die, daar, uh, die het leuk vinden. Die, die, of die denken van, hé, uh, hey, ja, dat bestaat ook nog, dat doen we ook wel eens. Ja, ik denk het wel hoor. In ja, korte toch... tijd is dat een heel goed verkocht spel geworden. Oh, het is een leuk spel. Nu uh, raak je ook verslaafd Ja, dan kan je ook uren spelen, hè? Ja, voordat dat potje uit is en dan denk je... God, hoe laat is het? Nou, kunnen we er nog wel even heen doen. <laughs> Inderdaad. Nou, ja, ja, ik, ik, ben, ik, ik hoop dat u zometeen lekker kunt gaan slapen. Dank u ja, wel voor de telefoon, mevrouw Dontje. Ja. En ik vind het echt dat u een leuke achternaam heeft. Ja, nou, het, is echt, uh, het komt uit Groningen weg. Ja. Mijn voorvaderen, allemaal en mijn familie. Nou, ik, ja. ik zou er trots op zijn. Ja, ben ik ook. Heel goed. Dag, mevrouw. Nou, dag. Welterusten. Bedankt. Dag. Uh, dag. gaan wij naar muziek van uh, Shy Coltrane. You Were My Friend. Zo so, om uh, kwart over vier. Wilt u nou ook nog bellen over spelletjes? Doe dat dan snel. 0800 1121. You came in my home and took for me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 is kenbaar Shai Coltrane. Uh, ze had haar debuut al in 1972. Geboren in 1948. En uh, ja, wat een goede plaats zit. En natuurlijk kent u haar ook van Go Like Elijah. Dat, dat, dat vind ik ook echt zo'n gospelknijter, Om het even zo te noemen. En uh, ja, vannacht hebben we het nog steeds over spelletjes. En voordat ik die mensen op de Twitter vergeet... want uh, daar uh, zijn ook nog wat mensen actief. Um, uh, Toos van Leeuwen zegt... Uh, de Nacht opeen, is voor mij een spel... Uh, Nee, Ed de nacht op 1, zegt ze. Dat betekent dus dat ze tegen ons zegt. Voor mij is een spel ook mensen bij elkaar brengen waar vriendschappen uit ontstaan. En uh, Teun, die zegt, ik speelde jaren Jenga, weet u wel, zo'n zo stapelspelletje. En die speelde dat in een café met een, met een jong meisje. En toch won die, en daar was hij trots op. En uh, pleegzuster Bloedwijn, ja, dat is dan een, een, een naam op Twitter. Die zegt, Jenga, mijn lievelingsspel, als ik wat wijn op heb, dan heb ik een vaste hand Blokjes stapelen zeg maar. Heerlijk. En Eline Kleiberink die gaat naar bed en, en uh, die zegt dat ze nog wel even op de Wekkerradio blijft luisteren. En dan uh, die, uh, die lieve bloedwijn, die pleegzuster bloedwijn, die zegt ook nog eens eventjes dat colonist het meest favoriete spel in Nederland is. En het meest verkocht. Kijk, dat uh, leren we dan. Ik had natuurlijk gezegd dat het goed verkocht was, maar dat het meest verkocht was, dat wist ik niet. Nou, als je ook wilt twitteren, twitter dan eventjes naar de nacht op of doe het gewoon direct gelijk naar mij. Dat is het sbraaksma. Het uh, de nacht op of het sbraaksma. Over spelletjes nog. En dan gaan we dat hier gewoon in de uitzending meenemen. Uh, je kunt het trouwens ook gewoon naar ons uh, mailen. Dat gaat dan naar nacht.eo.nl. En dat doet ook Rob van Geels. En die zegt. Uh, uh, leuk onderwerp en leuk op uh, deze manier van me te laten horen. Hij zegt ook: Sietsen met IETS. Mensen, het is Sietsen met S-Y-T-Z-E. Jonge, jonge. Nee hoor, dat hoort u natuurlijk niet. Uh, even kijken. Goed, het is, ja, ik word een beetje float. Het is tien voor al vijf. Goed, het mailtje van Rob. Um, hallo Sietsen. Leuk onderwerp en leuk op deze manier van me te laten horen. Ik ben Begammen fan. En door eenzaamheid speel ik dit meestal online. Hoewel het in het echt natuurlijk leuker is. Wat ik weet over het verschil tussen tricktrak en begammen is dat begammen meer een trucspel is en tricktrak Grieks. En beide zijn oud. En dan moet je echt denken aan de tijd van Perze, uh, uh, 3000 jaar geleden. Uh, en over monopolie kent iemand dat mannetje in het midden van het bord. Dat is niet zomaar een dikketje met een sigaar, maar dat is G.P. Morgan. Een man die met de huidige economische crisis weer actueel is. En dat stuurt Rob van Je ja, hebt die G.P. Morgan, dat is toch uh, een bank tegenwoordig? Kijk even naar de technicus. Weet je, dat, die weet er ook niks van. Nou, Dan ga ik gewoon even op de link klikken. En daar komen we bij de... Ja, dat was een bankier. En dat is nu een... Uh, inderdaad, dat is, uh, hij lijkt er ook op. De dikket met de sigaar van Monopoly. Nou, zo hebben we wat geleerd. Dankjewel Rob. Gaan we ondertussen gewoon naar de telefoonlijn. Want anders blijven die mensen daar ook maar hangen. En aan de telefoon hebben we daar Ben. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik wij, ik heb nou even zitten luisteren, maar dat wij uh, doen in Lissen doen we altijd aan eind, eind uh, van de uh, maand september doen we kruisjes van uh, de in Lissen. En vroeger hadden we zeg maar een tafeltje of 25. En nu zitten we, we twee om met drie tafeltjes. Van oh. uh, vier man aan het tafeltje. Dus het is een beetje een uitstervend spel. Ja, dat is wel jammer. Het is ja. hartstikke jammer. Maar hoe gaat het dan? Want het kruisjassen dat klinkt als een beetje als klaverjassen, maar dat heeft dan waarschijnlijk zijn eigen variaties. Ja, ja. Uh, kruisjassen is, dan moet je ook met servieren wezen, met een maat. En uh, degene die geeft, en degene die achter jou zit, die moet afnemen. Die moet twee stapels maken en dan moet je dat op, op elkaar leggen weer. Ja. En dan de, de laatste kaart is een troefkaart. En, de, en het is zo, bij, bij kruisjas is het Aas, uh, heer, vrouw Boer 10. Ja. En bij, met de troeven is het ook Boer 9, Aas, Boer Nel, Aas, 10. 10, heer. Ja. ja. En alleen een stuk in je hand is roem. Oké, okay, alleen een en stuk. Troef, en je mag troeven wanneer je wil. Nou, oké. Okay. En, en je zegt zelf al, in lissen wordt het minder populair. Ja, en is het dan zo omdat mensen die, die het altijd speelden dan uh, ook ouder worden of, of, of overlijden of, of niet zijn? Ja, ja. Die jongenlui, die jongenlui, die, uh, die, die, die, uh, ja, ja, die, die hebben we dat nooit meer gezien en gehoord. Nee. Maar zijn we zijn al met een man of... Nou, we hopen tot we nog een man of 16 hebben. Om bij elkaar te rapen. Daar gaan we erop uit om mensen nog toch... Uh, er zijn wel mensen, oude mensen die ik kennen. Ik heb nog een maat, Kees Romeijn, maar uh, ja, die heeft er geen zin meer in. Hij zegt, er zo weinig. Ja. Toen was hij met de mannen. Was hij zo goed dan? Zeg je? Was hij zo goed? Ja, die, dat zijn de echte oude ruiten. <laughs> en doen ja, jullie kruisjassen met tik? Of doen jullie kruisjassen zonder tik? Wat bedoel je? Nou, je hebt kruisjassen met tik. Daar gelden dezelfde regels. Alleen uh, mag degene die de punten telt van je team op de tafel tikken... nadat nou je 50 punten hebt gehaald. Ja, want dat, met, uh, met, uh, dat was vroeger zo, met de, dan was je met een lijntje, dan ging je tot, zeg maar tot de uh, En als je zeg maar vier stond of vier en, en je had die 50 punten, dan mocht je tikken. Dan, ja. Maar dan moest je er wel 50 hebben hoor. Ja, precies 50, hè? Ja, of, of precies tot je aan de 500 kwam. Ja, ja, ja. ja dat, dat deed ze vroeger in de café in de kroegen. Met een lijntje, dan schrijven ze met een lijntje. Schrijven ze een... Ja, uh, een kruidbordje. Ja, 50 punten en, en, en 100 punten en 20 punten. Ja, ja, ja. Nou, dat is, het het is, ik ik hoop dat er, hoop dat er thuis, nog... Mijn vader het, die deed altijd in de wintermalen met, met zijn vader. En weer twee vrienden. Bij mij in, in ons huis zat. Zo zat ik te kijken met kruisjassen. Ja. Zat het heel aan te kruisjassen. En daar, daar heb je het dan weer van geleerd? Ja. Daar heb ik het ook weer een beetje van geleerd, ja. Maar in de, ik zit ook in de kruisekaters uh, maandags en we doen, dat doen wij kraken. Dat is klaverjassen, maar dan beter. Ja, oké. Okay. En dan met bellen en kraken, dat, maar dat, wordt, dat is zo ingewikkeld. Dat, ja? Ja, dat, dat vind ik allemaal moeilijk hoor. Oké. Okay. Gewoon klaverjassen ja. op zijn Amsterdams en dan Utrechtse uh, bepalen wie er mag, uh, wat de troef wordt. Ja, dat, ja, of uh, nou ja, we, we, we zitten ook wel met z'n drieën met zeven kaarten troef maken, weet je wel. Uh -huh. En dan uh, nou die vijf pakken of die ander gaat beten. Dan, dan gaat hij, dat noemen we kraken. Ja, en dan ga je zeggen dat je er overheen gaat, toch? Ja. En dan gaat het voor ja. dubbel zoveel punten? Ja, dubbele Kijk, punten, dubbele kruizen, ja. ja? Hey, maar voor dat... dat is toch wel echt een heel mooi spel... wat, wat eigenlijk niet meer gedaan wordt. Hey, ik hoor, ja. En ik hoor dat je er echt nog uh, motivatie voor hebt en passie voor hebt. Dus ik hoop dat, dat je het nog lang kunt spelen. Ja, ik hoop het ook. Ja. Ja, met, het is altijd met de kenners CEO. De laatste, de laatste week van september, die maandagavond is een spelletjeavond... in Lissen, dan is iedereen het huis uit voor je schoen. Uh, dat je uit bouwschieten noem maar op al wat, wat vroeger thuis weer gedaan klaverjassen kruisjassen Britse, hartenjagen daar wordt in elk café is er wat te doen en dat is over drie weken weer en Dan is het eind september dus ik wens je nu alvast veel plezier Ben en laat we even weten hoe het was doen we oké okay, dag bedankt he. dag Doei. dag Ben gaan we snel naar uh, Henk maar oh ja dat moet ik niet vergeten Marianne die belde nog en die zei wij speelden vroeger ook dat halma maar wij deden dat gewoon met een dambord. Dan legde hij je de dambord gewoon in. Dan draaide hij dat een halve slag. En dan zodat je de schuine punt naar je toe had. En dan, hetzelfde als met Halma, gewoon oversteken. Dus naar de andere kant brengen. Nou, zo kan het ook. Henk, ben je daar? Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen, Henk. Uh, ja, nou, dus. Uh, wat mij verwondert is dat je zelf uh, ontiegelijk veel van spelletjes weet. Ja. Dus uh, het zal jou ook wel erg boeien, denk ik. Ja, ik vind het een leuk onderwerp, zo ja. Ja, precies. Maar uh, ja, wij uh, spelen hier ook heel veel spelletjes. En uh, ja, dan, uh, wat ik nog niet voorbij heb horen komen, maar ik heb ook niet van het begin af al geluisterd, is Cluedo. Nee, dat is nog niet voorbij gekomen. Maar dat is inderdaad ook een goede. En dat is uh, ja, met, uh, met negen kamers, hè, en, uh, met wapens en personen. En dan moet je ook schoren wie er een moord gepleegd heeft, zeg maar. Ja. En uh, carrière, dat is... Uh, dat is ook een heel mooi spel, dan moet uh, je ook een, bord, een ander bord spelen, zeg maar. En dan, uh, dan moet je zeg maar, een bepaald uh, salaris opschrijven en uh, geluksdingen. Uh, en dan moet je dat zien bij elkaar te krijgen als je over het hele bord speelt, zeg maar. Is dat een soort levensweg ook? Nee, Dat, dat nee, ken ik dan nee, weer dat, wel. Uh, ja, dat ken ik ook wel. Maar uh, nee, dat, het komt uit, uh, volgens mij uit Amerika. Oké. Okay. Ja, dat, uh, ik weet niet hoe ik daar ooit tegen aangelopen ben, maar je kan het uh, tegenwoordig ook wel in de winkels krijgen hoor, carrière. En uh, ja, dan uh, sorry, ik weet niet of je dat kent. Uh, sorry, sorry, nee. Het is oh. eigenlijk een uh, vredelde vorm van mensherfie niet, met, uh, met uh, kaarten erbij. En dan, uh, de een is, dan mag je starten zeg maar, je, je hebt gewoon vier poppetjes in, in je hoek. En dan uh, de twee, dan mag je starten en dan mag je ook nog een keer, of je mag ook twee vooruitlopen. Nou, de drie is gewoon drie vooruitlopen, maar de vier is dan bijvoorbeeld vier achteruit lopen. Okay. Dus als je dan bijvoorbeeld uh, met de één start of met de twee en je doet dan vier achteruit, dan kan je gelijk weer je hokken in, zeg maar. Ja. Yeah. Dus, uh, nou, dat is ook een vreselijk uh, gezellig spel. Het enige nadeel is dat je dat uh, alleen maar met z'n vieren kan doen. Tenminste, je kan het wel met minder doen, maar niet met meer, zeg maar. Nee. Ik weet ook nog wel een spel, en dat is ook nog niet voorbij gekomen: Barricade. Barricade, ja, dat heb ik vroeger ook inderdaad gespeeld. Dan begin je mijn start en dan, ja, ik weet niet, gooi je dan met een dobbelsteen ja. of? En dan kon je zeg maar een barricade oprichten, dat de ander niet doorkomt. Ja, van die witte blokjes, van die witte houten blokjes. Ja, inderdaad. En dan had je op de doos stond een oude man met een baard, een, in een blauw gekleed en een kale hoofd. En dan had je iemand met een pistool, een soort gangster. En dan had je een mevrouw met een knotje en je had een jong meisje. En dan, dan had je geel, rood, groen en blauw als kleuren. En onderaan het spel begin je dan en bovenaan en moest je eindigen. En inderdaad ja. kon je dan, als je dan een barricade, net genoeg uh, aantal ogen gooide om op een barricade te komen, dan kon je hem pakken en voor we iemand anders uh, neerleggen. Inderdaad, kon je, als je er precies op kwam, dan kon je hem ja. uh, nemen en verleggen. Ja, ja, dat deksel, dat weet ik niet meer. Want dat was uh, waarschijnlijk in mijn kindertijd al snel kapot. <lacht> Daar had je weer verloren, dus dan sloeg je maar weer met dat deksel tegen de muur. Hoppakee. Ja, dus, <lacht> <lacht> Nou ja, Monopoly is natuurlijk ook een uh, ja, geëigend spel. En uh, ja, wat, wat je zegt ook. Uh, hoe heet het? Levensweg. Dat is ook natuurlijk. Uh, ook heel leuk om, om te doen. Ben je toch. Ja. Uh, ja, met de bordspelers ben je natuurlijk over het algemeen. met z'n allen gezellig bezig. Ja. Dat, uh, ja, dan heb je ook geen televisie nodig, eigenlijk. En uh, allerlei. Uh, tenminste, vind ik persoonlijk geen computerspelletjes. En wat ik ook nog niet heb langs horen komen. Maar dat is misschien ook wel. Mag je misschien ook wel geen bordspel uh, uh, uh, noemen. Maar dat werd ook veel gespeeld. Weet ik nog? zeeslag. Zeeslag, ja, inderdaad. Dan dat moest je uh, bijvoorbeeld ja, B4 is. zeggen. Of, of, of D8. En dan moest je zo met een soort. Ja. ja, hij uh, vijf schepen maakte ja eigenlijk. Met je steentjes, geloof ik. En dan uh, moest de ander blind raden, zeg maar. Maar die schepen uh, die moesten ja. dan eigenlijk torpederen. Ja. Ja, en ja, Stratego natuurlijk. Ja, die is wel genoemd nog vandaag. Dat, uh, ja, dat, ja, het zijn allemaal gewoon de hele leukste bellen. Ja. En en dat is. Dat uh, zei Ik was pas in het ziekenhuis en. Uh, toen uh, waar gingen de drie patiënten op één dag gingen weg en. Uh, toen hebben we gewoon een bonte avond en dan praat ik over een vrouw van 65, een vrouw van 75 en een man van 67 en ik dan. En uh, toen heb ik ze Mexicanen geleerd, ik weet niet wie dat kent. Nee, maar... Mexicanen niet, wel Mexen. Ja, Mexen, ja. Dat oh, dat is hetzelfde. Met twee stenen ja, en st zoveel mogelijk 21 gooien. En ja, Dat, en dat is kan ook om drank en om geld. Dat is ja, een populair spelletje in de kroeg ook. Ja, nou ben hadden het uh, in het ziekenhuis, maar uh, ja, er zat er eentje in en die wou een rondje geven. Maar ja, de verpleegsters die hadden niks onder de Nee, dus. <laughs> ja, dat, dat, dat blijft ook een leuk spel, maar je moet er wel mee uitrekenen dat je niet, uh, niet uh, met heel veel geld gaat spelen. Nee, precies. Nee, maar gewoon als je, wij, wij doen het dan vaak met een, een dobbelsteen ernaast en dan begin je op zes. En uh, als je verliest, dan draai je hem naar vijf. En als je dan op één bent, draai je weer en dan niet eerst op zes terug is die heeft dan verloren zeg maar. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus dan, uh, en dan lig je eruit en dan ga je de volgende ronde. En dan, en dan stel je het rondje, eventueel zou uit een rondje doen, stel je dat ook een beetje uit natuurlijk. Ja. Want anders ben je wel heel erg gauw uh, weer een, uh, aan een nieuw glas bezig. Zeg maar. Ja, dat, dat klopt. Ja. Nee, maar dat is, dat is ook een leuk spel, ja. ja maar, nou, maar, uh, Henk, ja, ik vond het ook leuk om met je even over spellen te praten. Ja, ik zou zeggen, succes verder met de uitzending. Ja, dankjewel. En, uh, voor straks wel rusten. Nou, dankjewel. Alvast, dat duur nog eventjes. En uh, ja. nou, jij ook tot... Nou, ik weet niet of je... Mag je gaan slapen of ben je net wakker? Ja, ik mag gaan slapen, want ik uh, zit nog in de ziektewet. Dus, uh... oh, nou, dan wel rusten zometeen. <laughs> Oké. Okay. En graag tot de volgende keer. Hey, tot kijk. Dag. Bye. Gaan we naar muziek uh, uh, van Julian Verlard. En u heeft hem misschien eerder ook al gehoord. Hij was ook uh, uh, net bij Casaluna te horen. Um, het is de week CD van Radio 1. In Nederland is hij nog redelijk onbekend... Maar in Amerika trad hij onder andere al op met Mark Broussard... Shelby Lynn, Jamie Cullum en Amy McDonald. En 2008 stond hij op het Crossing Border Festival in Den Haag. Zijn album is The Saturday Night, dat is zijn nieuwste album. Dat is eigenlijk zijn zesde album. Maar in Nederland is het zijn eerste album. Dankzij uh, uh, Gerard Ekdom, collega van 3FM... die heel veel het nummer Johnny draaide, is hij een beetje bekend geworden. En dit is uh, uh, een nieuw nummer van een sentimental.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 something about treat me like I'm a princess boy you're so sweet I love the way that I feel when I'm in your arms you whisper you're beautiful so safe and warm there's a million more these are just a few of the many reasons I love you but there's something about There's something about the way you smile I can see forever Ik zie Ik wou dat little een just funny. Just big but Wat blijft dit toch een ongelooflijk leuk nummer. En nu was ik afgelopen zaterdag in Middelburg bij het uh, nazomerfestival. En daar trad hij op, Milo. En ook dit nummer zong hij. En dan had hij een extra couplet bijgemaakt. En dat was... I wish you were a little cooler. Not just cool, but really, really cold. So I can put you uh, in, the, in, the, in the freezer. And warm you up. Uh, when I'm Home Alone, zoiets. Nou, dat kon er nog bij. Het had hij een gitarist en die deed opeens dit op zijn gitaar. Nou, en toen dacht ik inderdaad, kijk, dat past er inderdaad perfect doorheen. En dan kun je, ik uh, dacht al van, nou ja, toen, die dat, toen dat nummer uitkwam van You and Me... dacht ik van, hé, hey, dat lijkt een beetje op You Can Call Me L. En inderdaad speelde hij dat opeens toen op het podium. Een ongelooflijk sympathieke jongen die ook dit najaar naar Amerika gaat. En uh, natuurlijk is voor hem te hopen dat hij daar ook gaat doorbreken. Daarvoor uh, hoorden we um, uh, Newsong en Francesca uh, Battistelli. The Way You Smile. En uh, de band Newsong komt uit Valdosta, Georgia. En is sinds 1981 al actief. En ze wonnen verschillende awards. En nemen uh, veel nummers op met de gastartiest. En nu dus met Francesca Battistelli en... Uh, dat is uit dit jaar. Dus 30 jaar later zijn ze nog steeds actief. Nu, het is de tijd voor mannen die nog veel langer actief zijn. Dat zijn Daryl Hall en John Oates. En het nummer wat we gaan horen is I'll Be Around. Be Around 2005, Daryl Hall en John Oates. Het is tijd voor onze nachtgedachteplaat en die is deze nacht van Tim Knol. Deze vroeger, toen ik nog jong was, zou ik willen dat ik zo'n vriend had als jij. Ik droomde van betere dagen. De dagen gaan snel voorbij. younger Not for you this ride would make no sense But Honestly I'd never have a chance. special happening day, I got green lights all the way, with no big red sign to stop me, no traffic jam delay.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 Lights all the way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 Hallo, Black Green Light. Ja, u kent hem misschien al een tijdje. Hij. Uh, <laughs> ja, hij niet het dolle. Daar bracht hij mee door hier in Nederland ook. Geweldig nummer en hij blijft goede nummers maken. Dit uh, was dus Green Lights. Daarvoor nog Fleetwood Mac. En uh, er zijn nu twee mensen die gezegd hebben dat ze terugkomen: Lindsey Buckingham en Stevie Nicks. Dus wie weet, 2012 een reunie van Fleetwood Mac. We gaan het meemaken. Het is bijna het eind van het uh, derde uur van De Nacht op 1. Zometeen om half zes hebben we natuurlijk Focus op de wereld met uh, gesprekken met Nederlandse hulpverleners. Eerst het nieuws met Rachid Fiench.